De Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten... om niet te bezuinigen op fietsvoorzieningen... omdat dat meer ongelukken zou veroorzaken. Volgens de bond kwamen vorig jaar door gebrekkige voorzieningen... 23.000 fietsers bij een eerste hulppost binnen. Ze vielen bijvoorbeeld met hun fiets door paaltjes op het fietspad... loslittende tegels en boomwortels. Op de Europese kampioenschappen tafeltennis in Polen... heeft de Nederlandse Li Jiao de finale bereikt. Ze won in de halve finale van de Poolse Li met 4-1.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 Zonnig, weinig wind, maximaal 14 graden. Ook morgen zon, dan ook wat bewolking. Maximum temperatuur morgen 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er bijna 20 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knopen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook 3 kilometer voor knopen Kierensheide door wegwerkzaamheden. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Bunnek ook weer drie. Op de A12 richting Den Haag een file van twee kilometer voor Den Haag-Malieveld. Op de A50 staat file van Os Arnhem voor knooppunt Ewijk drie kilometer daar. Komt door een ongeluk in de staart van de file en daardoor is de weg bij knooppunt Ewijk nu helemaal dicht. Die file die stond er dus al, die stond ietsje verderop richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg drie kilometer.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 Met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zitten mutje vol in dit prachtige sportweekend. We gaan door tot 6 uur met vier wedstrijden vanmiddag in de en NEC Vitesse is al begonnen. Bas Tegeler. 75 minuten lang is NEC beter. Maar Vitesse staat in Nijmegen op een 1-0 voorsprong door een dwarrelbal van Chanturia. Na 34 minuten voetballen waar Babos geen antwoord op had. Het is ontspoort. We zijn met 10 tegen 10 overgebleven na een dubbele rode kaart... van Comboy van NEC en Chanturia van Vitesse. Bij nader inzien en na bestudering van de beelden... zijn beide rode kaarten volkomen terecht. Chanturia een kopstootje. De reactie met een slaande beweging van Comboy en dus terecht door Wiedermeijer naar de kant gestuurd. Kortom, het wordt onvriendelijk. Vitesse staat met de rug tegen de muur. En NEC verdient een gelijkmaker. Kan nu al komen als Faando schiet... De bal vervolgens nog terugkrijgt ook. Maar dan wel heel veel tijd nodig heeft met het geven van de voorzet. Daar slaagt hij dan ook nog in. En dan zit Kalas er nog met een been tussen. Komt de nastoter nog van Koolwijk. Maar wordt die bal gekeerd door Veldhuizen. Het is nog niet afgelopen. Verder is om het om half drie Feyenoord tegen VVV en Rode JC tegen ADO Den Haag. En om half vijf hebben we ook nog nak tegen Excelsior. Verder volgen we vanmiddag de hockeywedstrijd tussen Bloemendaal en Scharweide. We zijn bij de badminton, bij de Dutch Open. We kijken heel veel terug op al die sport van vannacht. Maar we hebben natuurlijk ook de EK-tafeltennis. Arno Vermeulen, Lee jou. Eerst even naar Bas Tegelig. Bas, wat is er aan de hand daar bij NRC Vitesse? Derde rode kaart van deze wedstrijd. Vitesse moet door met negen man. Omdat Abora, die al vorige wedstrijd moest invallen... voor Jenner, die geblesseerd naar de kant moest... Na het oordeel van scheidsrechter Wiedwijer te wild inkomt op Kolwijk, zo even bij dat schot van Kolwijk. Kolwijk geblesseerd naar de grond, Abora doet het inderdaad heel wild en mag ook naar de kant 10 tegen 9 in Nijmegen. En uh, gaan we nu alsnog uh, naar het uh, tafeltennis? Arno Vermeulen kwam even een rood kaartje tussendoor bij uh, tafeltennis. Niet maar we spelen de finale al hè, met Li Jiao. Dat klopt. Die is begonnen tegen een Duitse speelster. Irene Ivan Kan. Eigenlijk een uh, verrassing dat zij in de finale staat. 16e in Europa. 55 op de wereldranglijst. Maar ze is er een tijdje uit geweest. heeft zich geconcentreerd op haar studie. Een hele lastige speelster voor Li Jiao. Waarom? Het is een materiaalspeelster met lange noppen. En tot nu toe heeft Li Jiao daar niet veel uh, vat op. Hoewel ze staat nu uh, 8-6 en nu zelfs 8-7 achter. Want die achterstand was groter. Ze komt dus terug in die eerste game. Maar ze moet ontzettend goed blijven opletten tegen die draaiende speelster... die steeds met het materiaal probeert te wisselen. De eerste game dus, Li Jiao, Misschien op weg naar haar tweede Europese titel. Die eerste haalde ze in 2007. En Frans eh, zei het al, het is een prachtig sportweekend. We hebben heel veel om naar terug te kijken van de afgelopen nacht en ochtend. Frans, we eens beginnen met honkballen? Ja, om, eh, om 12 uur vannacht zou die wedstrijd eigenlijk gaan beginnen tussen Nederland en Cuba. Finale van het WK werd uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk konden we om 4 uur daadwerkelijk gaan beginnen aan die finale. Die voor Nederland zo fantastisch afliep. Nederland versloeg Cuba in de finale van het WK met 2-1 en is dus wereldkampioen. We gaan erover napraten met Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen. Van. Ja, uh, eerst maar eens even hoe uniek, hoe ongelooflijk is deze prestatie. Ja, ik, ik, ik heb daar geen woorden voor. Ik, uh, ik heb dit jaar voor het 31ste jaar, op 31 jaar geleden is, dat, is het uh, dat ik voor het eerst de rondwalwedstrijd mocht uh, verslaan voor uh, langs de Lijn. En in die 31 jaar zijn er veel hoogtepunten geweest, maar twee sprongen er ver, uh, werkelijk uit. Dat was in 2000. De wedstrijd in het Olympisch Honkbalstadion in Sydney. Toen Nederland voor het eerst van Cuba kon winnen. Toen geen medaille opleverde, maar dat was echt uniek in de wereld. En daar stond de wereld verbaasd van. En dan vannacht, wat er vannacht allemaal gebeurde. Een geweldige wedstrijd onder erbarmelijke omstandigheden. Regen, noem maar op, heel slecht weer voor met name de werpers. En toch zo geweldig, zoals Rob Koordemans, de Nederlandse eerste werper, stond te gooien. Hij hield... De Cubanen op twee hongslagen in uh, dik zeven innings. Dat was uniek voor iemand die 31 oktober uh, 37 jaar jong uh, uh, wordt. En uh, vergeet ook niet dat het een ontzettend zwaar seizoen was voor uh, de hongballers. Met name de hongballers van Amsterdam. Waar de werper en de catcher vannacht uh, in, de, in de basis stonden. Want die hebben een heel lang seizoen gehad in Nederland. Daarna Europa Cup en meteen door in het vliegtuig naar Panama... Er is zelfs even getwijfeld door de bond, moet je dat wel allemaal doen? Moeten we ons niet gewoon niet inschrijven voor het WK? Ze hebben het wel gedaan en wat een resultaat onder leiding van die man. Uh, en die moeten we zeker ook even noemen. De coach voor het eerst dit jaar, de uh, Amerikaanse Nederlander mag ik bijna wel zeggen, Brian Farley. Want die heeft van dit team een echt team gesmeed. Dat gewoon unieke prestatie heeft geleverd door wereldkampioen te worden in Panama. Hoe zou jij de kracht van dit team omschrijven? Uh, nou, wat ik net al zeg, het is een, een echt team. En dat is best lastig, want er zitten heel veel jongens uh, bij die elkaar niet kennen voor dit uh, seizoen. Het zijn uh, veel Antilliaanse jongens, uh, veel Nederlandse jongens. Een, een mix daarvan, waarvan de Nederlandse spelers in de Nederlandse competitie uitkomen, uh, veelal, En die Antilliaanse jongens die spelen allemaal op het bijna hoogste niveau in Amerika, uh, in de uh, minor leagues. Dus dat zijn wel de betaalde leagues, maar nog net niet de absolute top. Want er wordt vaak gevraagd waarom doen Major League honkballers niet mee. Dat is heel simpel. De clubs geven die spelers die tientallen miljoenen dollars verdienen. Geven ze gewoon niet vrij. Omdat het niet te betalen is qua verzekeringspremies. Want als ze geblesseerd raken op een uh, WK. Dan kunnen ze dus niet meer honkballen voor hun eigen uh, team. En dat is gewoon veel te duur. Vandaar dat de Major League Hongbal heeft gezegd. Wij sturen onze aller allerbeste spelers. Uh, die mogen gewoon niet meedoen aan het WK. Maar dat doet niets af aan... Uh, de prestatie van het Nederlands team. Want honkbal mag dan in Nederland een kleine sport zijn. Maar het is bijvoorbeeld de nummer één sport in de Verenigde Staten... in Japan, in Cuba natuurlijk, maar ook in Korea... En in heel veel Latijns-Amerikaanse landen. Dus het is echt een unieke prestatie. Heel even breek ik in. We gaan even naar Arno Vermeulen. Eerste game zit erop, Arno? Ja, de eerste game heeft Lidjou verloren van Irene. Ivan kan met 11-9. Stond de hele game achter. 9-7. Kwam terug tot 9-9. Maar toen toch weer de laatste twee punten voor de Duits. Ik zei het al, het materiaal is belangrijk. Ze draait en ze draait. Af en toe met een hele langzame topspinbal komt ze door. Li Zhao heeft daar problemen mee. Dat is een aanvalster die wil snelheid maken. En het lukt bijna niet tegen de type spel dat Ivan kan op de tafel leggen. Maar oké, okay, het is pas de eerste game. Het gaat om vier gewonnen games. De tweede game is nog pril. De stand is daar 1-1. Ik ga even door met Andy Houtkamp over die fantastische prestatie van de Nederlandse hongballers afgelopen nacht. Ze zijn wereldkampioen geworden door Cuba in de finale met 2-1 te verslaan. Um, nou is het vaker gebeurd dat Nederland van een grootmacht heeft gewonnen. Je noemde zelf al in 2000 die overwinning op Cuba tijdens de Spelen in Sydney. Uh, maar zoveel landen achter elkaar, winnen van Korea, van Japan, twee keer van Cuba. Ja, ja. Is Nederland echt ver boven zichzelf uitgestegen? Ja, dat denk ik wel. Uh, het, het, het, het belangrijke bij honkbal is natuurlijk uh, pitching. De werpers, pitching is the name of the game, uh, wordt in Amerika wel gezegd. En als je één of twee echt uitblinkende werpers hebt... dan kun je voor één of twee goede prestaties uh, zorgen, zoals in Sydney. Maar als je uh, uh, tweede garnituurwerpers ietsje minder is... Ja, dan wordt het moeilijk om in een heel toernooi goed te presteren. En nu uh, moesten ze een wedstrijd of tien spelen. Ze hebben er eentje verloren in de verlenging van Canada. En dat betekent gewoon dat de pitching over, het hele, uh, over de hele breedte erg goed was... En uh, dat waren niet alleen de Antilliaanse jongens... want met name uh, Rob Koordemans en uh, David Bergman... Uh, twee jongens die in de Nederlandse competitie spelen. De een bij LND Amsterdam en de ander bij Correndon Kinheim. Die hebben het heel erg goed gedaan, ook vannacht weer. Rob Koordemans als startende werper en uh, David Bergman als closer. Die hebben er toch voor gezorgd dat, uh, dat het zover is gekomen. En ook de andere werpers die bij dit Nederlands team zaten... die waren van zulk uh, hoog niveau dat dat zo kon gebeuren. Het is er nu allemaal uitgekomen tijdens dat WK in Panama. Maar, laten we eerlijk zijn, het is niet een momentopname. Het is een proces dat al jaren bezig is, hè? Uh, ja, Robert Eenhoorn, de technisch directeur, is al uh, heel lang bezig. De focus ligt al heel lang op het Nederlands team, heel erg op het Nederlands team. Overigens, een uh, ander moment een paar jaar geleden tijdens de World Baseball Classic. Dat is een uh, toernooi waar wel... ...de profs aan mee uh, mogen doen. Uh, daar heeft Nederland ook al voor sensatie ooit gezorgd... ...door van de Dominicaanse Republiek te winnen. En in die Major League, waar ik het al eerder over had spelen... ...heel veel uh, uh, spelers uit de Dominicaanse Republiek. Dus dat was ook al sensatie. Uh, de, de focus is heel erg gelegd op het Nederlands team. En het heeft zich nu uitbetaald... En uh, daar mag uh, Robert Eenhoorn zich ook uh, zeker de credits van uh, ontvangen. Tot slot Andy, uh, we zijn in dit weekend heel veel bezig met kwalificatie voor de Olympische Spelen. En nou net waar we wereldkampioen zijn geworden, geen Olympisch ticket. Zit daar perspectief in? Gaat uiteindelijk honkbal toch weer terugkomen op de Olympische agenda? Ja, er is een enorme lobby gaande, ook nu weer tijdens het WK. Uh, veel IOC-leden zijn uitgenodigd om te komen kijken, om te laten zien dat Hongbal een, uh, een hele grote sport is. Maar het allergrootste probleem blijft dat uh, Amerika en uh, Japan, waar honkbal de grootste sport is... en waar heel veel geld zeg maar vergelijkbaar met het uh, Europese voetbal in omgaat... dat die hun beste spelers niet willen afstaan aan uh, nationale teams. Uh, ik hoop dat dat uh, gaat veranderen, want zo gauw dat gebeurt... dan is het uh, zeker dat hongbal meteen weer terugkomt op de, op de kalender van de Olympische Spelen. Dankjewel. En die houtkamp over de fantastische prestatie van de Nederlandse hongballers. We hadden het over Olympische kwalificaties uh, bij een sport... waar dat allemaal misschien wel moest gaan lukken. Dat was het turn. Hè. Ik ga erover praten met Edwin Cornelis. We hadden nog twee ijzers in het vuur, uh, Edwin, op de individuele onderdelen. Laten we maar even beginnen uh, met Jeffrey Wammes. Uh, dat zat er eigenlijk ook helemaal niet echt in, hè? Ja, het probleem met Jeffrey Wammes is dat hij eigenlijk altijd wat tekort komt om echt uh, voor uh, stuntwerk te kunnen zorgen in een finale van de sprong. Hij weet zich over het algemeen wel voor zo'n finale te kwalificeren. Maar als het dan puntje bij paaltje komt en hij tegen de echte toppers in actie moet komen, dan komt hij net wat moeilijkheid tekort in zijn oefeningen. En uh, ja, dat gaat dan uh, ten koste van zijn klassering. Dus over het algemeen eindigt hij een beetje in de achterhoede in zo'n finale was vandaag niet anders. Hij probeerde het overigens wel. Zijn eerste sprong was een hele moeilijke. Maar dan zag je het ook vervolgens gelijk misgaan. Hij uh, maakte zijn draai van die sprong niet af. Dat betekende dat hij uh, in de waardering wat werd afgewaardeerd. Hij uh, kwam ook nog eens een beetje op zijn enkel terecht. Hij ging een beetje door zijn enkel heen. Dus uh, dat uh, kwam hem ook weer op het aftrek te staan. Uh, al met al niet echt een, uh, een indrukwekkende finale. Dus voor Jeffrey Wams, je kan zeggen hij heeft het geprobeerd. Maar ja, hij wist ook wel uh, voor een medaille gaan. Dat zit er echt niet in op het onderdeelsprong. En toen kwam die andere Nederlander, we gingen er allemaal even voor zitten in Nederland, ontbijtje net aan de kant, zeg maar kwart over negen. En uh, ja, dat Epke Zonderland, daar hoopten we en dachten we toch eigenlijk diep in ons hart van die gaat het wel redden, maar ook die redden het niet hè? Nee, klopt ja, nou die hoop was op zich natuurlijk wel terecht, want de afgelopen twee WK's pakten die een zilveren medaille en uh, toonden die echt wel aan om bij de wereldtop te horen. En haalt had ook wel het idee dat hij vandaag met de, de allerbeste mee zou kunnen. Hij zou zijn allermoeilijkste oefening ooit gaan doen. Hij zou het allerbeste van zichzelf laten zien. Hij oogde ook heel ontspannen. Had zich helemaal voorbereid op, uh, op de wedstrijd. Met continu het visualiseren van die oefening in zijn hoofd. Had hij in de dagen voor de finale gedaan. Dus hij leek echt totaal gefocust en klaar voor de strijd. Nou, in eerste instantie ging de oefening ook uh, vlekkeloos, mogen we zeggen. Hij deed uh, dat dubbele vluchtelement, de Casina Colman noemen ze dat, zeer spectaculair om te zien. En uh, eigenlijk de enige is hij die dat vertoont. Dus je merkte gelijk dat het hele stadion ging erachter staan. Van hé, hey, wij zien iets bijzonders. En het verliep allemaal tamelijk vlekkeloos. Tot hij uh, aan het einde van zijn oefening bij een vluchtelementje kwam. Wat hij al heel vaak heeft gedaan en wat eigenlijk altijd gaat. Nu kwam hij net iets hoog te kort. Waardoor hij met zijn voet uh, de rekstok raakte. Maar ja, dat gaf een uh, beetje gezwabber van de benen. En uh, ja, het leek er even op alsof hij van de rekstok af zou vallen. Dat gebeurde dan uiteindelijk niet. Maar het levert wel zoveel aftrek op uh, dat uh, zijn oefening als mislukt beschouwd moet worden. Uh, hij eindigde... Uit... Uiteindelijk als vijfde. En ja, dan zijn de druiven natuurlijk zuur. Want hij had echt zijn zinnen gezet op een medaille. En uh, ja, dat, dat kwam heel hard aan bij hem. Nou, was er een hoop te doen al na de landenwedstrijd... waarin ze zich dan uiteindelijk wel individueel plaatsten. Maar er was veel te doen over de topsportmentaliteit... over de teamgeest van de Nederlanders. Heeft dat toch ook wel zijn sporen nagelaten, denk je uiteindelijk? Want het zijn een hoop foutjes gemaakt die er anders niet gemaakt worden. Nou, in die kwalificatiewedstrijd sowieso. Maar ja... Uh... Het is altijd een beetje lastig te zeggen. Kijk, het, het is aan de ene kant proberen ze een teamprestatie neer te zetten. Aan de andere kant is het natuurlijk toch ook een individuele sport. Je moet je eigen kunstje laten zien en uh, de beloning daarvoor krijgen omdat je het goed doet. En hebke Zonderland is eigenlijk altijd iemand die redelijk op zichzelf is. Hij is ook nooit echt heel erg één met dat team. Hij, hij doet zijn dingen en dat kan hij ook heel goed. En Jeffrey Wannes, uh, ja, dat is, uh, dat is ook weer een, eigenlijk een individu die zijn, uh, die zijn ding doet. Jeffrey Wammers die kwam natuurlijk behoorlijk in de aanvaring met die coach, hè? Hamada, de hoofdcoach. Nou, Dat leefde een flinke clash op en uh, vooral Wammers moest afgelopen week daar regelmatig toch nog wel vragen over beantwoorden. Het conflict is ook niet echt uit de wereld geholpen, want beide partijen bleven eigenlijk bij hun standpunt. Hamada vindt dat Wannes niet hard genoeg traint en dat hij ook niet uh, genoeg traint op zijn zwakke onderdelen. En Wammes vindt dat hij wel degelijk hard genoeg traint en die vindt eigenlijk niet maar een beetje onzin. Maar ja, Dat bleef er wel een beetje boven hangen, maar ik denk dat Wannes daar misschien iets meer mee te stellen heeft gehad dan, uh, dan Zonderland. Want Zonderland die heeft zich echt wel afgezonderd en zijn ding gedaan. Dus die was ervan overtuigd dat het allemaal moest gaan lukken. En nou, die kwam dus van een koude kermis thuis. Ja, en nou is er nog een kansje. Voor Zonderland moet hij zich als meerkamper gaan uh, kwalificeren begin volgend jaar. Maar um, volgens mij is hij niet zo goed op de vloer en ook niet zo goed aan de ringen. Nee, nou ja, hij was vroeger een heel behoorlijke meerkamper. Je moet je voorstellen, in 2007... toen hadden we ook zo'n uh, zo zo WK waar het ging om de Olympische tickets. Hè. Dat was dat WK waar Juri van Gelder tweede werd... en toen mocht hij toch niet naar de Spelen. En uitgerekend op dat WK... kwalificeerde Epke Zonderland zich als meerkamper voor de Olympische Spelen. Uh, dus toen weet hij dat nog wel. Maar ja, hij heeft vervolgens natuurlijk veel blessureleven gekend. En door dat blessureleven is hij noodgedwongen... zich gaan toeleggen op uh, zijn toestellen rekstok, Brug. Hij doet uh, dit WK dan voor het eerst paard maakt er weer bij, dus hij doet nu drie toestellen. Uh, dat moest ook overigens wel, want dat was dan een aanvullende eis. Als hij uh, een medaille zou winnen op de rekstop, moest hij ook bij andere toestellen doen. Dus uh, drie toestellen doet hij. Um, maar ja, nu uh, moet hij naar een ander scenario toe. De enige manier om nog op de Olympische Spelen te komen is deelname aan het Olympisch Test Event in januari. Er mogen alleen meerkampers aan meedoen en er mag Nederland twee mensen voor afvaardigen. Nou ja, het zou voor de hand liggen dat dat Jeffrey Wammes en Epke Zonderland zouden zijn, maar dat ligt ook allemaal nog niet vast. Maar dat betekent dus wel dat Epke Zonderland in een paar maanden tijd van een toestelspecialist, of in ieder geval iemand die drie toestellen doet, moet omscholen naar een, een echte meerkamper weer. En het probleem zit hem inderdaad met name op ringen. En dat heeft alles te maken met het blessureleed wat hij vooral in zijn schouder heeft gehad. Uh, ja, ringen is natuurlijk een heel belastend toestel, dat, uh, dat vergt nog wel wat van je schouders, dus de vraag is of hij dat fysiek aan kan. Uh, de inschatting is dat hij het niveau wel zou hebben om in ieder geval daar uh, een rol te kunnen spelen, uh, omdat hij uh, dus al drie toestellen doet uh, op een uh, hoog niveau. Uh, de sprong invoegen is niet zo'n heel groot probleem, omdat je daar eigenlijk uh, altijd wel vrij hoog op scoort. Dus hij moet alleen sleutelen aan ringen en aan vloer. En daar moet hij dan de komende maanden op toeleggen. En ja, dan zou het toch nog wel eens een spannende strijd kunnen worden. Uh, of het Jeffrey Wammes zou zijn die dan naar de Spelen gaat of het Zonderland. Want uh, oh. op zich aan de, de kwalificatie eis, Zoals die door de internationale Turmont wordt gesteld voor dat uh, Olympic Test Event. Daar is wel aan te voldoen. Dus de vraag wordt eerder welke Nederlander wordt het. Dan uh, dat het wordt uh, is het een Nederlander die naar de Spelen gaat. Oké, okay, nou wij gaan het allemaal volgen. Dank voor dit moment Edwin Cornelis. Gaan wij eens even naar het voetbalbastijgler bij NEC Vitesse? Het is 0-1 bij NEC Vitesse. Vitesse met 9 spelers en NEC met 10. Het is een hectische slotfase geweest waarin Vitesse met de rug tegen de muur staat. Eigenlijk zoals de hele wedstrijd met een counter via Boni, zo evenwel de kans kreeg om de wedstrijd te beslissen. Maar voor het overige maar hoopt met samengeknepen billen dat hij 1-0 op het scorebord blijft. Het ziet er ernaar uit dus dat Vitesse wint. De klok staat inmiddels op ruim 92 minuten. We gaan er 95 spelen en drie minuten dus mag Nijmegen nog hopen. Dat er een klein wondertje gebeurt. Het is tegelijkertijd een groot wonder dat Vitesse geen tegendoelpunt heeft hoeven slikken. NEC verdient minimaal een gelijkmaker. Dan komt de bal weer. Die wordt wel of niet geschampt door Kasia. Wie de je vindt van wel. En als die bal dan over de achterleg gaat, betekent dat er geen doeltraf, maar een hoekschop. Kasia maakt zich boos op de scheidsrechten. Keeper komt mee nu van NEC bij deze hoekschop Babels. Dat zou een verhaal zijn. Hoekschop komt van Nederland. Veldhuizen kan daar net reddend optreden voordat Nuitink voor hem opduikt en de bal... Met zijn hoofd raakt, maar Veldhuizen's vuist is er eerder. De bal gaat over de lat en opnieuw een hoekschop voor NEC. Nog twee minuten en een paar seconden. Diep in de extra tijd. Daar komt hij wel. Veldhuizen zit mis, maar iedereen zit mis. Want bij de tweede paal duikt Fados op. En Fados heeft geen idee meer dat die bal daar nog zou komen. Dat Veldhuis mis zou zitten. Veldhuizen komt dan, denk ik, zachtjes in botsing met de paal. En maakt eh, vervolgens wat theater, blijft daar liggen. Er zijn nu allemaal spelers van NEC die hem proberen weer over hen te trekken. Je weet als speler van NEC nu één ding zeker. Als je dat probeert, dan lukt het zeker niet. Iedereen loopt dat dan maar weg en dan staat ook Veldhuizen weer op. Vitesse dat een doeltrap mag gaan nemen, want daar waren we gewoon gebleven. Dan zal er nog anderhalf uur gevoetbald worden en dan hopen ze in Arnhem dat ze met drie punten terug in de bus mogen. Nogmaals, NEC verdient niet minimale gelijkspel. NEC verdient om te winnen hier, want NEC is beter geweest de hele wedstrijd lang. Het aantal doelpogingen door mijn collega van Voetbal International naast mij keurig opgeschreven. Is 20-5 in het voordeel van de NEC. Vitesse met de doeltrap. Boni krijgt de bal mee langs Koolwijk. Is dan vervolgens ook nog van Eide kwijt. Komt hier de beslissing. Bonie, het is niet 2-0 dat hij de bal naast puntert. Zo heeft Boni 2-3 grote kansen wel gekregen. Maar ze allemaal onbenut gelaten. Nu blijft hij geblesseerd liggen in het strafschopgebied. Het is onmogelijk te beoordelen of dat theater is of dat er echt iets met hem aan de hand is. Babos wil hem weer overeind trekken. Maar aan de andere kant gaat NEC weer aanvallen. Want NEC zal moeten. De tijd dringt. De bal ligt er weer in het strafgebied van Vitesse. Er wordt gekopt. Er wordt weggekopt. Er wordt geschoten ook door George. Maar die mist eigenlijk de bal. Daar moet Ananda nezen invallen bij Vitesse. Middenvelder de bal wegwerken. dat doet hij half. Die bal komt voor de voeten op 30 meter van het doel van Kolwijk. En zo duurt de Nijmeegse aanval voort. Via George een voorzet. Aangeraakt door Van der Struik. Weer een hoekschop. Aan de andere kant van het veld is Bonnie weer gaan staan. Babos wil wel weer... In de richting van dat vijandelijke strafschopgebied bedenkt zich halverwege. De keeper gaat daar geen rol spelen. Maar Nederland gaat wel de hoekschop nemen. Dat zal de laatste van de wedstrijd zijn. Veldhuizen komt. Veldhuizen vangt. En dat zou dan voor Vitesse voldoende moeten zijn. Nog 10 seconden over van de 5 minuten extra tijd. Wiedemeijer loopt richting de middenlijn. Dan komt er een doeltrap waar... Uh... Boni vervolgens niet bij kan komen, dan is het voor die wegkomt En NEC dat misschien nog één keer mag gaan aanvallen. Maar dan zal het heel snel moeten. Nee, het is voorbij. Het wondertje dat Vitesse wint in Nijmegen. Dat heeft het ook jaren niet meer gedaan. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1997 toen John van der Brom nog speler was. Nu lukt het hem als coach. Het is werkelijk volkomen tegen de verhouding in. Maar dat telt in het voetballen nou eenmaal niet. De matchwinner heet Chanturia. Vitesse verslaat NEC in Nijmegen. Het wordt 0-1. Wij gaan weer naar het tafeltennis Lee Jiao tegen die mevrouw Arno... die in ieder geval triple A in de naam is, hè? <laughs> Ivan Kan, Irene Ivan Kan, Roemeense roots... maar in Duitsland opgegroeid, speelt in uh, Düsseldorf. De uh, laatste keer uh, stond het 1-0 voor die Duitse tegen Lee Jiao. Eerste game uh, won ze, maar Jiao heeft daarna vat gekregen op het spel. Je moet ontzettend je hersens erbij gebruiken... en dat doet uh, de Nederlandse Chinees uitstekend tweede game... L4, derde game, L5. Als je namelijk een voorsprong hebt tegen Ivan Kan, dan moet ze forceren, dan gaat ze veel aanvallen en maakt ze ook veel fouten. Het is een verdedigster, maar in de jeugd speelde ze als aanvalster. Op een gegeven moment heeft iemand gezegd... je kunt beter de top halen als verdedigster. Maar dus kan ze wel met de en zekere punten maken. Een bal iets te hoog smest ze vrij aardig in... Elie Jou heeft ze daar nu op ingesteld. Dat betekent dat die smash over het algemeen weer terugkomt. Er komt er een rally. En die wint jou dan over het algemeen. Kortom, ze heeft vat op het spel. Dus staat ze met 2-1 voor. Dikke uitslagen, L4 en L5. Dat betekent dat ze nog twee games nodig heeft om Europees kampioen in het enkelspel te worden. Ze is al Europees kampioen in het team met oranje. Kortom, het is een goed kampioenschap voor de Nederlandse tafeltennissport. We gaan het allemaal afwachten en volgen vanmiddag in langs de lijn. Nu weer verder met motorsport. Op Philip Island was alweer een Grand Prix. En uiteindelijk is er een wereldkampioen gevallen daar. Casey Stoner. En we hadden allemaal Hans Vloos Noord een heel mooi duel verwacht. Maar dat is er niet gekomen? Nee, dat is er niet gekomen. Om de simpele reden dat Jorge Lorenzo niet aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Hij is in de warm-up gevallen. Liep daarbij een blessure op aan zijn linker ringvinger. En die was dermate ernstig dat hij besloten heeft om niet aan de race deel te nemen, maar een plastisch chirurg op te zoeken in Melbourne om zich daar meteen te laten behandelen. En dat betekende dat Stoner eigenlijk aan een plaats bij de eerste zes al voldoende zou hebben voor zijn tweede wereldtitel sinds 2007. En ja, Stoner is gewoon weggereden meteen na de start. Niemand heeft hem teruggezien. En hij heeft volkomen voorkomen in stijl. Op zijn, zijn 26 e verjaardag heeft hij die Grand Prix gewonnen. En dat niemand hem heeft teruggezien, heeft dat ook nog te maken met de winderige omstandigheden daar op uh, Philip Island? Ja, het begon een paar ronden voor het einde. begon het weer te druppelen daar. En er zijn een paar coureurs geweest die hebben van motor uh, gewisseld. Dan kun je op regenbanden gaan rijden. En, uh, maar Stoner heeft dat zelf niet gedaan. Hij bleef in een iets lager tempo die uh, wedstrijd uh, uitrijden. En uh, ja, voorkomen beheerst. Ook verdiend drie wedstrijden. Voor het einde van het seizoen de tweede wereldtitel voor Casey Stoner. Wat valt er nog te melden over de andere klassen? Ja, de andere klasse, heel spannend, is het in de motor 2-klasse... daar is de koploper in het kampioenschap bestraft... voor een, een, een, een lompe aanrijding die hij tijdens de training heeft veroorzaakt. Uh, daardoor moest hij vanaf de achterste plek, dat is Marc Marquez, moest hij beginnen. Uh, Marquez is tenslotte in de race als derde geëindigd... achter Stefan Bradel, de Duitser. De Duitser heeft daarmee de leiding weer overgenomen in het kampioenschap. De race werd gewonnen door de San Marinees Alex de Angelis. Ja, en dan de 125. Er was niet zo goed nieuws over Iwema. Nee, Iwema heeft het helemaal niet goed gedaan tijdens de training. Slecht gekwalificeerd en ook in de race zat hij er absoluut niet bij. Voor hem een weekend om bijzonder snel te vergeten. De 125e c race werd gewonnen door Sandro Cortese voor Louis Salom. En Louis Salom is de Spanjaard die rijdt voor het team van de Nederlander Waningen... waarbij Hans Spaan chef-monteur is. Derde Johan Zarco en op de zesde plaats Nicolas Terrol. Hij behoudt de leiding in het kampioenschap, maar ook hier nog geen beslissing. Dankjewel, Hans van Ozenhoot. En Er was zoveel sport vannacht. dat is hier een komen en gaan van allemaal specialisten. En de volgende die nu net binnenkomt en aanschuift... is Hans Brian om te gaan praten over de tweede halve finale... van het WK Rugby natuurlijk, Nieuw-Zeeland tegen Australië. Uh, Hans, ja, je hebt die wedstrijd, je hebt het hele toernooi... natuurlijk voor ons gevolgd. En uh, ja, laten we maar met de deur in huis vallen. Het was toch wel een hele overtuigende zegen he, van de in Nieuw-Zeeland. 100 Niets op af te dingen laten al het hele toernooi zien dat ze de beste zijn... en doen dat ook op het moment dat echt belangrijk is. Natuurlijk, aardsvijand Australië, dat helpt... Ja. maar die waren toch niet gekomen om zich af te laten slachten, hoor. En dit doet in Australië, want dit is toch hier zit nog zoveel meer achter Ongelof. in Nieuw-Zeeland. Dus toch altijd wat kleiner in Nieuw-Zeeland. Maar dit is, die gaat lang mee, hè? Die ja, story dit doet heel lang pijn. En vooral ook omdat er over en weer spelers zijn die eigenlijk in het andere land geboren zijn. Er ja. zijn allemaal sentimenten die heel hoog oplaaien. Alleen moet ik zeggen, als je dan een afloopinterview ziet, er is niemand die met de vinger naar de ander wijst. Het gaat alleen maar over: ze hebben terecht gewonnen. Van beide kanten. Andere kant roept goed weerwerk gegeven. Nou, dat was niet echt het geval. Nee. Want uh, ik denk dat je rustig kunt zeggen dat Nieuw-Zeeland een klasse beter was. De druk op Nieuw-Zeeland, we hebben het er vorige week ook al even over gehad. Dat land wat altijd uh, voor buitenstaanders het beste rugby speelt, maar nog nooit wereldkampioen is geworden. Die druk uh, uh, is nog met een week te gaan nu uh, tot het kookpunt gestegen. Maar Nieuw-Zeeland-Frankrijk, dat geeft heel veel mensen toch het gevoel dat moet Nieuw-Zeeland toch wel gaan redden. Ja, het is toch een beetje een angstkeekner. In 2007 hadden we in de kwartfinale de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en uh, Frankrijk en Dat was in Cardiff en dan werd het 20-18 voor Frankrijk. En mocht Nieuw-Zeeland naar huis. Toen waren ze ook nee. favoriet. Maar ik denk dat ze tegen dit Frankrijk, wat ik gisteren beschamend vond spelen tegen 14 welshmen, dat ze daar gehakt van maken. En Frankrijk is uit een rare positie, die hebben wat dat betreft hun droom wel waargemaakt. Ze hebben een hele week om nu te bedenken wat er allemaal gaat gebeuren, maar jij verwacht toch dat Nieuw-Zeeland gewoon gesteund door dat thuispubliek voor het eerst eh, dan in zijn bestaan die wereldcup omhoog Nee, dat gaat. wordt de tweede keer dan. Ja, sorry. 24 ja. jaar geleden de eerste, nu kans op de tweede, tegen dezelfde tegenstander. Ik denk het wel, ik, ik wil niet onderschatten dat er een aantal briljante spelers aan Franse kant staan, maar als je de bal niet wint, kunnen je spelers ook niet briljant worden en het hebben we vandaag ook weer gezien tegen Australië. Er was eigenlijk geen enkele kans voor de Australiërs... om ook maar één positie te vinden... van waar ze kansrijk werden om hun goede spelers te lanceren. En ik denk dat dat het verschil is tussen de twee ploegen. Kortom, heel Nieuw-Zeeland mag een week dromen... en volgende week moet die droom dan werkelijkheid worden. 24 jaar na dato de wereldtitel. Terug in Nieuw-Zeeland, mogen we het zo zeggen? Ik denk het wel. En ik denk dat het niet alleen dromen wordt... maar dat er hier en daar alvast een slokje genomen wordt. Nou, wij gaan het volgen. Ik dus hoor je volgende week weer. Dank.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 De gemeente moet er niet bezuinigen op fietsvoorzieningen... want dat veroorzaakt meer ongelukken, zegt de Fietsersbond. Volgens de bond kwamen vorig jaar door gebrekkige voorzieningen... 23.000 fietsers bij de eerste hulp terecht. Ze vielen bijvoorbeeld met hun fiets door loszittende tegels en boomwortels. En in Letland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... toen een flatgebouw instortte. In het gebouw van drie verdiepingen in de stad Uppmala was brand ontstaan. Oorzaak was mogelijk een gaslek, maar daarover is nog geen duidelijkheid. En dat was het. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A1 de andere kant op bij Brugge 3 kilometer. De A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek, 3. Ook op de A12 richting Den Haag bij Den Haag-Malieveld... een korte file van 2 kilometer. En de grootste problemen die zijn er vanmiddag op de A50. Van Os naar Arnhem, 5 kilometer tussen Ravenstein en Knoopend Eewijk. Komt er een ongeluk, de weg was even helemaal dicht. Nu is alleen de rechte rijstrook nog dicht. Verderop bij Knoopend Valburg ook nog een file van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En de andere kant op, richting het zuiden, bij Veghel 2 kilometer. Sportradio NOS op 1. Twee minuten over half drie. Dus het voetbal is begonnen. Bijvoorbeeld Roda JC, Ado Den Haag. Niks gebeurt nog denk ik Richard van der Made. Vanaf de aftrap is het 0-1 geworden hier al voor Ado Den Haag. Ongelooflijk. Wat een start voor de ploeg van Maurice Stijn. Er gaat van alles fout direct bij de aftrap van Roda JC. Dat hij hier vanmiddag dus thuis speelt. Geklungel van de bovenste plank. Hem te leveren de bal. Zomaar in bij Sherry. Die kan alleen op de doelman afgaan van Roda. Dat is Kizek. En hij prikt de bal tegen de touwen vanaf de aftrap dus ik zeg het nog maar een keer is het binnen 30 seconden 0-1 in het Parkstad Limburg Stadion voor Ado Den Haag en Feyenoord naar die 0-3. Vorige keer tegen Aden Den Haag. Op zoek naar revanche. Thuis tegen VVV. Ronald van der Geer. Ja, het want zijn sowieso twee ploegen die op zoek zijn naar een overwinning. Feyenoord heeft twee nederlagen op rij geleden. En VVV heeft dit hele seizoen nog geen één overwinning kunnen boeken. Drie puntjes. Drie gelijke spelen. Allemaal in eigen huis. En zo komt men dus tegen Feyenoord te staan. Het elftal van Ronald Koeman. Na twee nederlagen moet er dus gewonnen worden. En een uh, mooie drijfveer is dat men boven Ajax kan komen. En dat met die klassieker volgende week Ajax-Feyenoord op het programma. Bij Feyenoord is Kelvin. Leerdam terug van een schorsing. Het is ten koste gegaan van Dani Fernandes. De rechtsachter dus. Leerdam nu als rechtsachter in het elftal van Feyenoord. Dat is de enige wijziging bij de Rotterdammers. En bij VVV is Molhoek er niet bij. Linzen vervangt hem op het middenveld. En voor de rest mogen dezelfde mensen het doen. Die ook twee weken geleden actief waren voor VVV. Toen er ook al werd verloren. VVV zal proberen, ook van met drie spitsen, te doen. Wat ADO ook heeft gedaan. Druk zetten op de Feyenoordverdediging. En Feyenoord het voetbal lastig maken. En dan maar van daaruit in een een soort reactievoetbal. Proberen tot uh, kansen te komen. Misschien kan het nu als Moussa wordt weggestuurd aan de rechterkant. Samen met Bruno Martensindi. Die bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. Via de verdediger van Feyenoord. En dan mag uh, Moussa, toch de man die uh, ja, de, de, voor de doelpunten moet zorgen bij uh, VVV. Die Moussa mag nu gaan ingooien aan de rechterkant. Iedereen zo'n beetje bij Feyenoord nu terug in het eigen strafschopgebied. Op uh, Guidetti na. Die dan wel bewaakt wordt nog achterin. Onder meer door uh, Yoshida. Ingooi komt natuurlijk richting Uchebo. De spits, de lange man. De bal komt niet helemaal weg uh, bij Feyenoord. Feyenoord Leerdam werkt weg uit eigen strafschopgebied. Vlaar doet dat nog een keer. Nee, Feyenoord krijgt die bal niet weg. Uiteindelijk wordt geschoten door McQuire. De bal blijft weer hangen in dat strafschopgebied En dan maakt Leerdam er uiteindelijk maar een corner van. Dan staat Feyenoord toch even in een periode onder druk. Na drie minuten is het nog altijd 0-0. Maar komt wel de eerste corner van VVV er zo aan. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. En daar zal dan uh, een van de aanvallers zich uh, voor melden. Nou, het is Linse, Brian Linse die dat uh, gaat doen. Linse gaat die corner nemen. Uchebo is natuurlijk mee voorin. Yoshida, de centrale verdediger, is er nu. En ook Ferry de Recht, die als uh, koppend uh, scoorde tegen PSV uit een corner, is daar voorin. Daar komt die uh, corner. Komt richting de penaltystip. Wordt hij door eigenlijk iedereen gemist. Uiteindelijk wel weer uh, opgevangen door uh, Emunieke. Weer ingebracht vanaf de linkerkant. En dan uiteindelijk is door Feyenoord weggewerkt. Feyenoord uh, komt er niet uit. Komt er ook van niet aan voetballen toe. Kan nu misschien wel count. Want Bakal zit ertussen en dan wordt Guidetti razendsnel weggestuurd. Even nog kijken of dit wat oplevert aan de linkerkant. Guidetti heeft daar hulp van Ruben Schaken. Dan moet Schaken nu met een bruikbare voorzet komen. Maar eigenlijk is iedereen van VVV alweer terug. En is de angel wel uit de counter. En uiteindelijk kan VVV zelfs als sta in de weg dienen. Na vier minuten is het 0-0 bij Feyenoord VVV. En eerder vanmiddag eindigde NEC tegen Vitesse in 0-1 door een doelpunt van Chanturia. Ook in de Jupiler League wordt vanmiddag gevoetbald. Goal Eagles tegen SC Cambuur. Leeuwarden is al afgelopen tijd 4-1. En momenteel is bezig de topper tussen Eindhoven en Willem II. Daar staat het nog altijd 0-0. Is dat nou ook een derby, Want ja, ja, tegenwoordig? Een derby, een derby en een topper. Oké, okay, we gaan even naar het uh, tafeltennis, Arno Vermeulen. Want jou was goed op weg. Hoe is het in de vierde game? Die vierde game is afgelopen en is dus niet goed afgelopen. Het staat 2-2 in games. Ze kwam al snel achter. 3-1, 6-2 en kwam ja! er eigenlijk bijna niet meer bij. 7-7 nog wel, maar toen liep de Duitse weer weg en die speelde een prima game. Dat was een fantastische rally bij met een aanval van Li Zhao en de verdedigers die het uiteindelijk overnam. Heel spectaculair en Ivan Kant pakte dat punt, dat is psychologisch ook belangrijk. 11-7 dus voor de jonge Re-Duitse, 28 jaar... Li Jiao 38, dat kan een rol spelen, want ze hebben eerder op de dag allebei al de halve finales moeten spelen. Dat waren vijf games voor Li Jiao, maar die kreeg al een beetje last van haar spieren. Was wat oefeningen aan het doen om toch fit genoeg te blijven. Van die Duitse is bekend dat ze ontzettend fit is, daar heeft ze ook de laatste periode hard aan gewerkt. Deze vijfde game zijn we nog maar net begonnen, maar de stand is wel 2-1 in het voordeel van Irene Ivankamp. Lopen de meningen over uiteen over dit plaatje van mij... had hij wel een doelpunt verdiend, zeg maar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Phil Collins met su Soo -su Vroeg in de Nederlandse ochtend was de 16e Grand Prix Formule 1 van het seizoen. De Grand Prix van Zuid-Korea. We gaan er even over doorpraten met Ronald van Dam. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, tenminste in ieder geval in de ochtend heb je die Grand Prix uh, bekeken. Uh, een, een drukke, een mooie sportnacht uh, was het uh, voor jou. Uh, Vettel was natuurlijk al wereldkampioen uh, vorige week. Uh, nu mag de hele ploeg een beetje mee vieren, hè? Ja, de titel is binnen voor, uh, voor Red Bull Racing. Die kansen dus nu ook niet meer uh, ontgaan. Dus het feestje is uh, compleet uh, voor die renstal, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, uh, want we waren nog even aan het communiceren hier in de studio. Maar oh, okay. uh, uh, uh, was jij verrast dat hij vol gas gaf, uh, Vettel, daar? Nee, helemaal niet. Kijk, deze jongen nou ja, die heeft inmiddels twee wereldkampioenschappen binnengehengd en uh, houdt van winnen. Het was eigenlijk verrassend dat hij niet op pole positie stond. Voor het eerst in, in 15 races dit seizoen was het uh, een andere korillus Hamilton. Maar die had hij in de eerste ronde al uh, vrij snel uh, te pakken. Ja, en daarna reed hij eigenlijk gewoon soeverein uh, naar de zegen. Die kwam nooit meer in gevaar. Uh, minder pitstops dan uh, gepland. Iedereen had een beetje verwacht dat er behoorlijke spetage van de banden zou worden. Maar dat viel achteraf al mee. Ja, en, uh, en de rest kon om, om de tweede plaats gaan uh, strijden. Dat was nog wel een... Een aardige gevecht dat werd gewonnen door Lewis Hamilton voor, de, voor de Mark Webber. De andere Red Bull-koerder. En Jensen Button werd vierde en Alonso vijfde. Dus de strijd om de, om de tweede plaats Die blijft nog, nog uh, razendspannend. Uh, dat is dan het, het enige waar we ons in de laatste drie races nog op kunnen gaan concentreren. We moeten we het nog wel even hebben over de crash tussen Petrov en Schumacher? Wat, wat gebeurde er allemaal? Ja, ik, ik denk toch een raceincident incident moeilijk, moeilijk in te schatten. Schumacher ging, ja, uh, om het maar in plat Nederlands te zeggen, gewoon de bocht om. Uh, stuurde in. En Petrov rende eigenlijk gewoon veel te raar En die reed ineens de complete achterkant van de Mercedes van Schumacher af. Maar ik vond het wel een heel mooi, mooi momentje. Je zag later een shot van Schumacher. En we moest teruglopen naar de, naar de pits. En dan steek je met een soort van nieuwe brug daar dat het circuit. Dat is natuurlijk een fonkelnieuw circuit. Wat voor het tweede jaar pas werd gebruikt. En ja, hij heeft wel iets van berusting over zich. Vroeger zou hij echt de cameraman bij Sprecher een gooi hebben gegooid. En nu liep hij daar een beetje toch met een, ja, een glimlach van ach ja... Het hoort er allemaal bij, blijkbaar. Hij, hij leek mij er niet echt mee te zitten, Schumacher. Maar om nou een schuldig aan te wijzen, vind ik lastig. Ik zou het gewoon als een, een race-incident afdoen. Het was de 16e van het seizoen. Wanneer is de volgende afspraak, de 17e? Uh, dat is over twee weken in uh, India. Ja, en uh, Vettel, uh, die, ik, hij heeft er nu 10 gewonnen dit seizoen. 20 in totaal in zijn uh, carrière. En ik, ik, ik vlak niet uit dat hij er uh, nog wel eentje bij gaat, uh, gaat scoren in de laatste drie races van het seizoen. We gaan het afwachten. Dankjewel, Ronald van Dam. Gaan wij weer naar het voetbal. De half drie wedstrijden Feyenoord tegen VVV. Is het richtingsverkeer Ronald? Nee, het is uh, totaal in balans. Na 13 minuten kansenverhouding is ook wel 2-2. Uh, Schaken een keer in de handen van de vocht. En een uh, voorzet van Cabral die door de vocht moest worden verwerkt. En uiteindelijk door Schaken wel weer ingeschoten. Maar dan stond die route keeper daar weer. En bij Feyenoord is het ook twee keer misgegaan achterin. Meest recent bij over zijn 0-0 stand na 13 minuten. Um, meest recent met Kullen. Die uh, vanaf de linkerkant kwam en Leerdam passeerde alsof hij er niet stond. Uiteindelijk kon Leerdam er nog een corner van maken. En even daarvoor. En dat was wel een beetje een kopie van een goal die ook Ado Den Haag maakte toen met de gebroeders voor Hoek. Lange bal van achteruit. Verkeerd getaxeerd door de Vrij. In de voeten van Uchebo. En ook daar moest de Vrij uiteindelijk nog in een uiterste krachtsinspanning. En proberen een corner van te maken. Wat lukte. Maar Feyenoord komt niet echt aan voetballen toe. En je ziet dat VVV de band Ado goed bekeken. Heeft. Dat doet eigenlijk precies hetzelfde. Vroeg druk zetten, linies kort op elkaar houden. En op deze manier heeft Feyenoord eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. Tot nu toe in deze wedstrijd. Cabral nu, individuele actie, komt naar binnen. Dit is wel een aardige paas op Leerdam. Randschafs op gebied, rechterkant paast wel in. Maar Yoshida zit ertussen. En dan gaat die bal over de zijlijn. En dan zal Feyenoord mogen gaan ingooien via Kelvin Leerdam. En dat gaat hij doen aan die rechterkant met Cabral in de buurt. Die stuurt hij richting de achterlijn. Voorzet via Emonieke over de achterlijn. En dan krijgen we de tweede corner van Feyenoord. Daar waar VVV er in die uh, korte tijd al drie heeft mogen nemen. Nou ja, dat geeft toch meer dan eens aan dat uh, deze wedstrijd in balans is. En dat Feyenoord zeker niet de baas is in eigen huis. Tot nu toe in uh, de zon over Grote Kuip. Want het lijkt wel een uh, zomerse middag. Terwijl we toch echt al half oktober zitten. Cabral kan uh, die corner gaan nemen vanaf de rechterkant. Vlaar en de Vrij zijn mee voorin. Die bal komt bij de tweede paal. En daar is de vocht. 36 jaar. En voorlopig staat hij in de goal bij VVV. Die vorig jaar nog deze man derde keeper was bij FC Twente. Heeft van alles te maken met de blessure van Dennis Gentenaar. Ook 36. Die aan een hernia geopereerd moest worden, moet worden. En de komende tijd zal ontbreken. En deze de vocht moet het dus voorlopig gaan doen in het doel bij VVV. En staat daar prima zijn mannetje tot nu toe. Schaken verovert de bal op Moussa Betekent dat Feyenoord weer balbezit heeft. Op eigen helft weliswaar met de Vrij en Leerdam. Die elkaar de bal toespelen. Koeman die nog maar eens uit de goud komt. Om aan te geven dat het toch echt anders moet moet met de Rotterdammers en dan Guidetti gezocht. En een overtreding op hem. 0-0 is het hier. Richard van der Maan. Vijftiende minuut en ADO Den Haag staat weer op 1-1. Want Rode JC heeft een doelpunt gemaakt. Nu is het Malky, Sanharib Malky. De Belg die het doelpunt maakt voor de thuisploeg. En verdiende goal ook wel denk ik. Want langzaam maar zeker wist Roda JC zich te herstellen van die enorme dreun. Die supersnelle goal van Ado Den Haag al na acht seconden gemaakt. Dat is een evenaring van het snelste doelpunt ooit in de eredivisie. Maar nu dus is het Malki die zijn vijfde doelpunt alweer aantekent in het shirt van Roda JC dit seizoen. Die de stand weer gelijk trekt hier in Zuid-Limburg. Maar oh, oh, oh, wat was dat. Een ongelofelijke dreun voor Roda zo snel al na acht 8 seconden. Koos Waslander presteerde het in 1982 op 20 maart om precies te zijn in dienst van NAC. Hij maakte toen in 8 seconden een doelpunt. En nu vanaf de aftrap was het dus vandaag Sherry namens Ado Den Haag die hetzelfde wist te presteren. Maar inmiddels is het dus na een kwartier voetballen hier in Limburg alweer gelijk. En dus maken we ons op voor een leuke middag denk ik. Rode JC heeft het balbezit op de eigen helft. De opening naar de zijkant maar een slechte paas. Die bal kan door Ramsey onmogelijk worden binnen. En dus krijgen we een ingooi aan de rechterkant van het veld met uh, Ami. Dezelfde opstelling bij Rode JC in vergelijking met twee weken geleden toen hier thuis werd gewonnen. In een knotsgek duel van NAC met 4-3. Ado heeft twee wijzigingen doorgevoerd achterin. Koem is weer terug in het hart van de verdediging en als linksback speelt Sepa. We krijgen een vrije schop aan de rechterkant van het veld voor Ado Den Haag. Met uh, Ami met uh, Verhoek die zich daar uh, ook meldt om de bal te gaan nemen. Uh, ik zag zojuist nog eens die hele snelle goal in de herhaling terug. En daar was het toch inderdaad Hemte die daar ongelooflijk liep te schutteren. Hemte die een heel moeizaam seizoen doormaakt. Tot nu toe bij Rode JC al heel vaak werd... Uh... Verrast door vele buitenspelers, rechts buitens die het hem moeilijk maakten. En ook nu weer dus een enorme fout van die hemte. De vrije trap van ADO wordt nu genomen van Verhoek. Daar komt helemaal niemand aan. De bal rolt dan over de zijlijn en dus krijgen we een ingooi voor rode JC. 16,5 minuten onderweg in deze wedstrijd en het is dus 1-1. Finale van het EK-tafeltennis in Polen met Ligio Arno. Ja, die in de problemen in Gdansk, want ze staat 3-2 achter nu in game. Stond 2-1 voor, 2-2 en nu dus 3-2 achter. Het was wel een fantastische game om naar te kijken. Wat een geweldige tafeltennis deze twee vrouwen. Het ging voortdurend gelijk op 5-5. 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9 voor de Duitsers. En toen kwam er een rally uit waarbij de rollen plotseling omgedraaid waren. Ivan kan voortdurend in de aanval. Li Zhao die alleen maar de bal kon tegenhouden. Het was heel spectaculair, maar de Duitsers haalden het punt wel uh, mooi binnen. Met een uh, smash en 11-9 dus in deze game. Dat betekent dat de laatste twee games voor Li Zhao gewonnen moeten worden. En deze game kan dus de laatste zijn. Ze begint goed, staat wel nu met 3-0 voor. In de, wat is het, zesde game intussen, maar ze staat 3-2 in games wel achter. Het is een prachtige wedstrijd. Het is reclame voor de pingpong sport daar in Polen. Li Jiao op achterstand. Ze moeten deze game gaan doen.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 But I that I was glad that it was Somebody that I used to know. We gaan even naar Arno Vermeulen. Hoe gaat het met Li Jiao? Zo spannend als het was in de vorige game, zo snel ging het nu. Li Jiao kwam al snel op een 4-0 voorsprong en gaf dat niet meer weg. 5-1-8-1, uiteindelijk 11-3 wint ze die zesde game. Dat is ongelooflijk snel gegaan. Ik denk in vijf minuten staat ze dus nu op 3-3 in games. En gaan we zo beginnen aan de laatste en beslissende game. Maar dit geeft weer goede moed voor Li Jiao. Dit was een uh, makkie. En dat betekent dat als ze een voorsprong kan nemen, dat ze goede kans heeft ook in die zevende game om Europees kampioen te worden. Ze deed het één keer in 2007. Als ze het dit jaar doet, dan wint ze en de top 12 en het Europees kampioenschap. En heeft ze het tegenvallend. WK in Rotterdam volledig weggepoest. Het kan, het kan, het kan. We gaan zo beginnen aan de zevende game. Voor we zo we naar het ook hier gaan eerst even de uitvlagen uit de vrouwenhoofdklasse. Amsterdam, SJC. Dat is toch wel verrassend. Hoog 7-1. Laren de koploper. 5-0 tegen oranje zwart. Mop Kampong. 1-4. HDM Den Bos. 1-6. HCKZ Pinoké 1-3. En Hurley Rotterdam. 1-4. Laren ongenaakbaar aan kop. Den Bos, Amsterdam en SJC volgen. HCKZ lijkt al bijna gedegradeerd, Gerard de Groot. Uh, jij zit bij Bloemendaal <lacht> tegen Scharweide. De mannencompetitie, het verrassende. Ja, kunnen we wel zeggen, de, het, het wonder bijna van de competitie is Scharweide, ja, het wonder uit de Zijsterbossen. zou je het rustig kunnen noemen, Tom. Het is een, een team dat na zes wedstrijden in de competitie brutaal op een vijfde positie staat. Tien punten uit die zes wedstrijden en dat is maar eentje minder dan Bloemendaal. Scharweide won onder andere dit uh, jaar al van Amsterdam. Amsterdam dat Bloemendaal uh, zelf klopte. Dat was de enige nederlaag van Bloemendaal in deze competitie. Scharweide is dus een ploeg die, ja, waar je moet gaan opletten. En het is dan ook een ploeg die veel belangstelling treft. De televisiekamera's voor vanavond zes uur staan langs de lijn. En we gaan eens kijken of Scharweide... het ook tegen Bloemelaal kan volhouden. Je zegt natuurlijk op papier, dat kan haast niet. Scharweide, het nietige Scharweide. Ook nog eens zonder de geschorste... Ali Akhtar, de een van de Pakistanse spelers... die bij Scharweide acteert. Er is er nog eentje. Tariq, die man die de strafcorners moet gaan inschieten... straks bij Scharweide, als ze die dan tenminste gaan krijgen. En Scharweide is een ploeg die niet wil verdedigen, hoor. Ze moeten natuurlijk wel tegen die zes internationals... van Bloemelaal tot nu toe. Kleine tien minuten gespeeld. Het is nog steeds 0-0... Maar ze willen ook wel uit die verdediging komen. Ze willen ook wel aanvallen. Ze willen het nu doen via Seddon. Die staat te kijken of hij in positie kan komen. En ze kan zijn mogelijkheid voor Scharweide. Dat is niet de eerste hoor van deze wedstrijd. Er zijn er al een aantal geweest. En deze mogelijkheid was voor die Chris Seddon. Die ook wel een paar doelpunten gemaakt heeft voor Scharweide. En dan kreeg die bal helemaal vrij zich in de cirkel. Die hadden hem gewoon moeten scoren. En dan was het 0-1 geweest voor Scharweide. Daar wacht natuurlijk iedereen op die neutraal is. Die Bloemendaal supporters niet. Die wachten op de treffers van Bloemendaal. Maar de mensen die neutraal zijn... Die zouden we vinden het wel mooi hoor wat Scharweide hier allemaal doet in deze competitie als debutant. Nou, die treffer ging er dus niet in. Sedden miste die bal en het blijft dan ook hier gewoon 0-0. In de topper in de Jubilee League tussen Eindhoven Willem II is het 0-1 geworden. Voor Willem II doelpunt van Van Nuland. We gaan naar Feyenoord, VVV, feyenoord superieur Ronald. <laughs> Na 25 minuten is het 0-0 en komt echt de meeste dreiging van VVV. komt eigenlijk allemaal voort. Uit slordigheden bij Feyenoord. De meest recente weer het verslikken van Vlaar nee. in uh, Linsen. En vervolgens het uh, over twee combinaties opzetten van aanval van VVV. Het is dat uh, Kullen wat lang twijfelde bij het afronden... toen hij van de linkerkant het strafstofgebied in kwam... en Leerdam kon ingrijpen. Dan had Feyenoord gewoon op een achterstand gegaan, gestaan. VVV met het meeste balbezit. En bij Feyenoord gaat er ontzettend veel mis in de communicatie... in de combinaties. Ja, en zo kan VVV zich dus met enige regelmaat... in de buurt melden van Erwin Mulder. Het is nog 0-0 na 25 minuten. 0-0 daar nog. 1-1 inmiddels is al bij Roda tegen ADO Den Haag. Ook daar een minuutje of 25 gespeeld. En al afgelopen, onvriendelijk als altijd, NEC Vitesse. Vitesse won met 1-0 en sluipt ook mee naar de top van de eredivisie. Wordt allemaal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 Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland, opgelet.